Alle leuke jongens willen vrije, maar dat huis is er niet bij. Geen mooie trouwpartij, geen bruidboeket voor mij. Alle leuke jongens willen vrije, maar dat huis is er niet bij. Wel vrije, wel vrije, maar meer is er niet bij. De eerste op mijn lijstje, die heette Jan de Wit. Dat was een heel leuk naapje. Een jongetje met pit Maar toen ik hem van trouwen sprak Zei hij, maak me niet ziek Hij mompelde nog, sorry hoor En verdween toen in paniek En alle leuke jongens willen vrijen Maar stadhuis is er niet bij Geen mooie trouwpartij Geen bruidboeket voor mij En alle leuke jongens willen vrijen Maar stadhuis is er niet bij tweede die ik was strikken was een vos Die had wel zin in zoenen, zondagsmiddags in het bos. Maar toen ik over trouwen sprak, vroeg hij bij je niet goed. En rende toen in volle vaart de vrijheid tegemoet gemoed. jongens willen vrije, stadhuis is er niet bij. Geen mooie trouwpartij. is er niet bij. Wel vrij, wel vrij, maar meer is er niet bij. Toen kwam een lange karel en daarna een dikke piet. Toen eentje met een sikkie, hoe die heette, weet ik niet. En zo kan ik wel doorgaan, maar het verhaal is gauw verteld. Ze vonden me een. Ja, yeah.